De deelstaat Beieren heeft binnenkort het strengste rookverbod van heel Duitsland. In een referendum stemde 61% van de kiezers voor aanscherping van de wet. Vorig jaar werd de oude wet versoepeld en mocht er weer worden gerookt in aparte rookruimtes, in kleine cafés en in biertenten. Vanaf 1 augustus zijn er geen uitzonderingen meer mogelijk en mag in geen enkele horecagelegenheid meer worden gerookt. Hoewel de nieuwe wet in augustus ingaat, mag alleen dit jaar nog in beperkte mate worden gerookt tijdens het Oktoberfest in München. De presidentsverkiezingen in Polen zijn gewonnen door de liberaal Komorowski. Bij het tellen van de stemmen leek er even een nek aan nek race te ontstaan... maar de conservatief Kaczynski redde het toch niet. De exit polls hadden al een kleine voorsprong laten zien voor Komorowski... en dat was voor Kaczynski al genoeg om zijn tegenstander direct te feliciteren met de overwinning. Bronislav Komorowski is de huidige waarnemend president. Jaroslav Kaczynski is de tweelingbroer van de vorige president Lech Kaczynski... die in april omkwam bij een vliegtuigongeluk in Rusland... De president in Polen heeft niet alleen een ceremoniële functie, hij heeft ook politieke macht, met name op het gebied van buitenlands beleid en veiligheid. Het Argentijnse voetbalelftal is, ondanks de uitschakeling door Duitsland, met 4-0 bij terugkeer uit Zuid-Afrika enthousiast ontvangen. Het team van coach Maradona werd weggehouden bij de supporters op de luchthaven, maar langs de snelweg en bij het hoofdkwartier van de voetbalbond werden de spelers toegejuicht. Ook hielden de supporters spandoeken omhoog met de oproep aan Maradona om bondscoach te blijven. Eerder zei deze zelf nog dat hij morgen vertrokken zou kunnen zijn. De Braziliaanse bondscoach Dunga en zijn staf zijn ontslagen na de uitschakeling door Oranje in de kwartfinale. Dunga zei na de nederlaag meteen al dat hij zou opstappen. Dan nog het weer vanuit het westen bewolking. Overdag blijft het bewolkt met lokaal wat lichte regen. Door 20 graden op de Wadden tot 25 lokaal in Limburg. Dit was het NOS-journaal.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 Quickly. <laughs>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 Is vijf kwartier, bestaans aan mijn stijl, ik het station. Bestaans staan samen ik de ton. jij staan mijn ik de bonbon. We staan jij aan bent een de rust, stel. ik de kakom. Ik ben het zakje, jij de thee. Ik ben de kaas, jij de soufflé. Ik ben de stel. keizer, jij de sneeuw.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 Sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind je ik echt bang. Bang. De de piek, je nou echt belachelijk. Wij zijn het varken en de tang. Betaalbare romantiek, dat bestaat Bonifazes toch helemaal en een fries. Kom kost weer mijn handen vol. Jij bent de schrikdraad waarop ik pies. Ik ben de kip, jij bent de gril. Ik ben ook, de pauze. jij bent de fil. Ik met Denny de Munch. Wij zijn een doedelzak. In Tirol. Jij bent Berdien Stemberg, ik ben een viool. Ik ben de steen, jij bent de nier. Jij bent Amstel, ik ben Bier. zitten maken. Jij bent Pieter, ik het klavier, het leek me ook ster. Nou mij ook, het leek me ook ster. Het leek me op ster.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 Voor je ziet Wees nog even stil Wees nog even zoals nu Wees nog even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 Da porta vi gitava bene Si tu parla piet americano Quando sa fa la mola sotto luna con madrena cave di i love you Love you americano dopo andavo all'amore sotto luna con